Een snaar gebroken. Hij is zo rauw, zo, uh, ja. Hij is, een beetje, hij is een beetje, wild. En uh, in Duitsland, in Duits dat een cyclus sprong. Dat is zelfs uh, vreemd gaan. Maar uh, hoe lang gaat het nog duren, Willy? je ja, een snaar? Pak je die van mij? Oh. Willem ziet er dus zo een heel groot uit en hij heeft zometeen mijn kleine Ja, hij lijkt wel een beetje dik, ik. Die anders tijd je beter. Mmm, was wel. Was die? Van de Zo, die is weer. Die zit weer. Zij wel ook bier? Ik wil graag... Uh... Brandon, wat drink jij? Want wil jij cola? Wil jij cola? Zo? Ja, heb je al... Jij ja, ja, krijgt nog eens op meteen. Ik wil graag een, uh, een hartelijk applaus voor onze lichtman. licht jongen eigenlijk. lichtman die wij kennen. Brandon! Hij mag wel al geen alcohol, hopelijk gaat hij dan nooit drinken, dus hij wil graag een cola. Svenja van de Merchandise, ik wil graag een applaus voor Svenja van de Merchandise, daar zit daar. Hij zei wel heel graag na die tijd, Wil zij heel veel Sudees en uh, kettinkjes en haar dingetjes zijn jullie verkopen. Dus uh, ga niet snel weg, uh, ga nog even bij Svenja en zeg even goeiedag. En uh, nou ja, ze wordt het meest blij als ze wel even wat bij haar koopt. Daar er is voor. En zij, wil graag wil je? Een biertje? Zwaar jij een biertje? Fles whisky? dat ik Oké. Okay. Wil ik graag, aan Jeroen, wat wil jij? Pilletje. Mag ik een, een, een applaus voor onze lichtassistent en geluidsman Jeroen? <telling> Jeroen, we gaan. Oké, oh, dat gaat mooi man. Kijk zeker. Ja, dat is bier voor ons. Ja. Heel leuk, leuk, leuk. Ja, dankjewel. Nou, Tom. Proost. Nou, proost. Hey, hey, hey. Hartstikke mooi. Kijk, zo komen de avond wereld hoor. En wij zoeken zo meteen nog de vrijwilligers de mensen die zo meteen blijven staan. Dank jullie wel. Daar zijn jullie namelijk vrijwillig om uh, zowel uh, de bestelling één cola, zes bier ja. voor ons, zeven bier, ja, ook voor jou heen. Hij wil ook! Nee, Graag! 7 nou, bier, 1 cola en uh, graag even, even aanvegen ja. na de show. Je blijf ik even langer na de show blijf je na dat je de boel even kunt aanvegen. Die vrijwilliger blijf zo meteen staan. De rest doet mee met een dans bij hurray: ga je naar beneden en bij upsuris weer omhoog. Behalve de mensen die onze biertje gaan geven. Vast ja. dankjewel. Jullie mogen klappen, suiken. Zingen, stinken, springen, dansen en nog weer vieze dingen. Ja, lukt het stink al. Ja. Kijk eens. She raises. Je luistert naar uh, ZFM, ZFM, ook wel in de volksmond genoemd. Je luistert naar een live concert van uh, Rapalje vanuit de lichtfabriek in Haarlem. Even stiekem luisteren wat ze nou doen. We hebben zojuist de toegift gehad, maar ja, met die jongens weet je het nooit hè. Heeft niks, droogt wel weer op zeg ik altijd. We wachten nog heel eventjes af en uh, intussen zal ik er even een stukje mechanisch op zetten. Hè, want uh, dat is ook altijd wel leuk natuurlijk. Ja, moet ik hem wel aanzetten, natuurlijk. Het gaat hem zo, hoe later op de avond, hoe moeilijker ik het heb. Ja. Zo, dat was het dan weer. Ik krijg net een berichtje vanuit de lichtfabriek. Uh, dat ze het licht in de fabriek uit gaan doen, want uh, Rapalje scheidt er mee uit. Ach, wat jammer. Maar ja, goed. Ik denk de jongens zijn kapot. Wij zijn ook kapot, trouwens, hier in de studio. En uh, met ons natuurlijk ook uh, onze. Ja, hoe moet ik eens zeggen, uitzendkrachten zijn het eigenlijk niet. Uitzendkrachten. Ze worden we uitgezonden naar de lichtfabriek, maar uitzendkrachten zijn het niet. Maar uh, Marcus en, en Dolly en, en wie ik ook vergeten ben, trouwens. Uh, dat is de top van de hand. En uh, wie wou het nou missen? Nou, wij toch niet. Nou, een stukje Harder Steel van uh, Rapalje. Daar ken ik die naam toch van. To trail is long to is a heavy storm. Stiel, je luistert naar Rapalje, eigenlijk de hele avond al en uh, het, was, uh, het was gewoon één groot feest hier. Uh. Het leek wel rustig, want ik heb al gehoord, er kijken heel veel mensen die keken naar uh, de webcams die hier hingen. Nee, wacht even, dat deden wij. De mensen die keken naar ons door middel van de webcams, dat was het. Maar goed, uh, we hebben stand hier, uh, hier ook zitten en uh, Sander die was deel aan van de partij en dat was weer erg gezellig. Uh, Sander, wat vond jij ervan? Ja, ik vond het een uh, gezellig concert daar ook. En uh, nou, we hebben hier in de studio ook een gezellige avond gehad. Ja, alleen, uh, ja, Rapalje, weet je, het is, bij ons is het, uh, als je zegt Rapalje, uh, vroeger, hè, vroeger, uit de tijd dat ik nog uh, jong was en wat minder grijs, klassiek blond, sorry. Als wij wat uitverraten, dan, dan kwam de dorpsveldwacht op zijn varken en pijlen achter ons aan en dan zei hij, kom hier, Rapalje. Dus ik weet niet of dat wel een naam is wij trots trotser moet wezen, maar dat zal iets heel anders betekenen, wat denk jij? Ja, ik heb ze vanmiddag al natuurlijk gehoord bij uh, Zandverdraaid Door. Oh, en hoe was dat? En de, Ja, daar waren ze ook top. Ja. Was helaas dan niet de hele Rappalje bent De violist was ze niet. Oké. Okay. Die was er vanavond wel bij. Ja, ik heb ik haar heb gehoord een stukje kleipte viool. Uh, ja. Ik weet niet wat die jongens allemaal gedaan hebben daarom, maar uh, ja... Die er gewoon één groot feest van gemaakt. Ja, zeker weten. En uh, ja, wij, uh, zijn voorlopig nog niet van Rapalje af, denk ik. Want uh, we draaien nog een nummertje. De dronken zeeman. Hè? Ik bedoel, we zitten in Zandvoort natuurlijk vlak aan de zee. En uh, zand bruist. En die dronken zeeler ook, hè. Nog even een nummertje van Rapalje. Well, what shall we do with a dronken sailor? what shall we do with a dronken sailor? Shall we know with the drunk and say that I lie in the morning? Ho rayin' upsilis, and up silis, hurry and upsilis, I lie in the morning. For the troubles, ever holds my morning, for the men's troubles ever hold my barn, and it's troubles lever holds my farm.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 filteren. Fijne er pijnlijke stilte. Dank u, dank u, dank u, dank u, dank u. Ja, we hebben het niet alleen gedaan, natuurlijk. Nog eentje maar dan. Laten we het doen. Ja, ja, ja, ja. er allemaal, hè? Ja. Nou, ik ga nog een beetje draaien van... Uh, die band ken je misschien wel, Rapalje. Heb je we er wel eens van gehoord? Ja, ik heb er wel eens van gehoord. Ja, ah, oké. Okay. Het uh, nummer heet... Uh... Nee, hij zegt het niet. William Taylor. Stiel van Rapalje. Nou, het is, uh, die nummers, je snapt er helemaal niks van. Die jongens zijn gewoon eventjes doen, uh, Ik bedoel, hè? Eh, een paar snaren, een, een stukje klei en, eh. Uh, ja. Ja, viooltje, doedelzakkie. Doedelzakkie. Nou, <laughs> laatst, uh, laatst zag ik iemand lopen met doedelzakkie, zeg maar, uh, ik zeg, hoe is het? Hij zegt, als het niet goed komt, dan ben de dokter weg, maar, uh, Ja, snap ik. <laughs> ik, eh, uh, ik zette er dan even een live trackje in en dan, uh, dan gaan we maar eens even richting het einde, denk ik. Het is uh, 23,54. En bij jullie ook thuis, denk ik, allemaal. In Nederland tenminste. Amerika kijkt ook mee, heb ik in de gaten. En uh, Irving, Texas. Hartelijk welkom. Leuk dat je geluisterd hebt. En je weet het, zand verbruist. Het zit er alweer bijna op. Het is uh, al bijna tijd. Tijd om afscheid te nemen. En. Uh, je hebt kunnen geluisteren en kunnen genieten van de Rapalje Live vanuit. Uh, ook weer? De lichtfabriek, hè, Sander? Ja, de lichtfabriek. De lichtfabriek. Goed zo. We gaan eruit. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.